Jan van der Putten met het NOS Journaal. De man met het coronavirus die in Tilburg in het ziekenhuis ligt... komt uit Loon op Zand. De afgelopen dagen vierde hij daar carnaval. En ook in Tilburg, melden verschillende media. De GGD wil dat op dit moment niet bevestigen. Eerst wordt geïnventariseerd met wie die allemaal contact had. Het Elisabeth Steden ziekenhuis in Tilburg, waar de patiënt ligt... zegt dat andere bezoekers zich geen zorgen hoeven te maken. Ook in Wit-Rusland is de eerste besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een student uit Iran die vorige week het land binnenkwam. Twee ziekenhuizen in Noord-Frankrijk hebben bijna 200 medewerkers naar huis gestuurd. In een van de ziekenhuizen lag een man van 60 die deze week overleed aan coronabesmetting. Pas op het laatste moment werd de besmetting bij hem vastgesteld. De Turkse militairen die zijn omgekomen bij een bombardement in de Syrische provincie Idlib hadden niet in dat gebied moeten zijn. Dat zegt het Russische ministerie van Defensie tegen staatspersbureau RIA. De Turkse regering zou Rusland niet op de hoogte hebben gesteld van de aanwezigheid van de militairen. De NAVO komt vandaag op verzoek van Turkije bij elkaar om te praten over de situatie in Syrië. Dat meldt NAVO-secretaris-generaal Stoltenberg op Twitter. Bij een ongeluk op de A12 ter hoogte van Zevenaar zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto waarin ze zaten botste tegen een vrachtwagen en belandde naast de weg. Toevallig reed er op dat moment een politieauto langs. De agenten zagen het ongeluk gebeuren en ook dat een derde inzittende er vandoor ging. Met een helikopter wordt naar die persoon gezocht. De politie onderzoekt of er een verband is met een plofkraak nacht in Duitsland. Het weer, vanochtend wat zon, later bewolkt en regen. In het Noordoosten eerst kans om natte sneeuw en het wordt ongeveer 7 graden. Ook in het weekende periode met regen en veel wind. En morgen wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeers en verkeers. verkeers ver Dit is Robert Friesen van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het allemaal redelijk goed door op de snelwegen. Je hebt wel wat vertraging op de N205, de weg Nieuw-Vennep richting Zwanenburg. Bij Boestelingen lieden drie kilometer file, maar dat levert je toch al gauw een half uur vertraging op. Tot zover de verkeersinformatie.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 Of all your problems, you can't reach me if you wanna stay up tonight. Stay up at night. I'm reading lies in your body language. Seems like you could use a little company for me. But if you got everything and figured out like you say don't waste a minute. Don't waste. We'll be right nice back It's just There's something about you, girl, that makes me sweat. I'm het ritme van ZFM. So